Bij de rellen raakten acht agenten gewond. Uit Servië komen, op, uit Syrië komen opnieuw berichten over aanvallen van het leger op steden in het midden- en oosten van het land. Volgens mensenrechtenactivisten zouden daarbij tot nu toe zeven burgers zijn omgekomen. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft president Assad gisteren in een telefonisch gesprek gevraagd om een eind te maken aan het geweld tegen burgers. Het plaatsen van foto's en filmpjes van dieven op internet wordt niet altijd beboet, ook als er volgens de letter van de wet sprake is van een overtreding. Dat schrijft staatssecretaris Steven in antwoord op CDA Kamervragen. Vorige week ontstond onrust over een wetsvoorstel waarin het College Bescherming Persoonsgegevens de bevoegdheid krijgt om boetes uit te delen aan burgers die beelden van criminelen op internet zetten. Sommige partijen reageerden verontwaardigd op dat plan.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 NOS, NOS Langs de lijn, met Ronald Boot Goedemiddag en welkom bij aflevering 96, 195. Vijf van de negen wedstrijden van de eerste speelronde zitten erop De zesde is bezig, want de top drie zien we vanmiddag Nummer drie is PSV En dat speelt uit tegen AZ en heeft een moeilijke middag daar in Alkmaar en die houtkamp Zeker in de eerste helft, want in een heerlijke eerste helft van beide ploegen was het na 45 minuten 2-1 voor AZ. En dat staat het nog steeds, twee prachtige doelpunten van AZ. En vlak voor rust... Bij een 2-0-voorsprong voor AZ was het dus de, het, doelpunt, het belangrijke doelpunt van PSV... waarmee men ging rusten, het doelpunt van Bertus. Nu dus in de tweede helft, die nog 17 minuten gaat duren... staat de wedstrijd op 2-1 in voordeel van de Alkmaarders. Nummer 2, Twente, is vanmiddag op bezoek bij NAC in Breda. Maar dat is pas om half 5, om half 3. De nummer 1, de koploper, of nee, de landskampioen, de Ajax... op bezoek bij de Graafschap in Doetinchem. En er is ook nog Ado Vitesse vanmiddag... om half drie. Een beladen wedstrijd. U weet wel, de kwestie van de bron. Wat hebben we nog meer? We hebben voetbal uit Engeland. United tegen City komen allebei uit Manchester. En we hebben ook nog motorsport. Langs de lijn is er vanmiddag tot zes uur. Point assisten met I'm so excited. We gaan naar AZ PSV en die uitkomt. Dat was ik ook voor de wedstrijd. Uh, opgewonden om weer aan die eerste wedstrijd in dit nieuwe seizoen uh, te mogen beginnen. En terecht, want AZ PSV is uh, een leuke en met name spannende wedstrijd geworden. De eerste helft, uh, overigens staat 2-1 nog altijd voor AZ. De eerste helft, prachtig doelpunt van Maarten Martens. na een hele goede voorzet van Dirk Marcellus, ex PSV. 1-0, AZ 2-0, een kwartiertje later. Prachtig doelpunt, ik kan het niet anders zeggen, van Nick Viergever. Waar Isaacson nog wel met een handje aan zat op de knal van 35 meter 2-0. En vlak voor rust was het dan toch nog PSV. Dat kon toeslaan via het nieuwe man Mertens. Het staat 2-1. We zitten in de tweede helft die een stuk minder is omdat uh, AZ zich een beetje aan het ingraven is achterin. En PSV laat komen. Josie Altidore maakt zijn debuut in de tweede helft erin gekomen bij AZ als vervanger van uh, Ruud Boymans. En bij uh, PSV zagen we opvallen Erik Pieters die er uh, niet bij was aan het begin, maar wel ingevallen is. Dus nu is AZ weg aan de rechterkant. Bakken voor het doel. Josie Eltidor. Josie Altidore scoort tegen PSV 3-1. Uitstekende actie vanaf de rechterkant van Maher, ook een invaller. En Josie Eltidor doet meteen waar hij voor gehaald is. Hij scoort in de 80ste minuut een bijzonder belangrijk doelpunt. Want daar waar PSV in de tweede helft sterker en sterker werd en op zoek was naar de gelijkmaker, is het deze Altidoor die vrijgelaten is achterin. Ook al omdat PSV een paar minuten geleden 1 op 1 is gaan spelen achterin. Omdat de centrale verdediger Engelaar eruit werd gehaald. En uh, Bakal erin kwam. 1 op 1 werd er gespeeld in de verdediging van PSV. En dat is Fred Rutte en zijn team nu duur komen te staan. Want Elty Door op goed aangeven van Maher, kan de 2-1 binnenkoppen. Uitstekend werk van deze Amerikaanse spits die gehaald is. En nog even niet mee kon doen in bepaalde oefenwedstrijden. En wedstrijden voor de Europa League. Omdat hij nog niet helemaal fit was. Maar dat is hij nu wel. En dat is duidelijk. 3-1. Nog nooit heeft Gert-Jan Verbeek tegen Fred Rutte uh, gewonnen. Niet eens uh, gelijk gespeeld. Acht keer tegenover elkaar gestaan. Acht keer verloor Gert-Jan Verbeek, de trainer nu van AZ, van uh, PSV trainer Rutte. Maar het ziet er naar uit dat het heel anders wordt vanmiddag. Want met nog een kleine tien minuten te gaan in deze wedstrijd leidt AZ met 3-1 tegen PSV. You're out right around the back of my hotel. Oh yeah. Someone said you was asking after me, but I know you best as a blagger. I said, Tell me your name, is it sweet? She said, My boy is dagger. Oh yeah. Woo! I was good, she was hot. Ja, we gaan er even onderuit onder die plaatwand, Emmy. Licht vasthouden van Niklas Mooijzander komt hem op een gele kaart te staan. Maar er voor hem is dat hij, de aanvoerder van AZ, in de eerste helft ook al geel heeft gekregen. En dus met rood van het veld af moet. 3-1 de voorsprong nog altijd voor AZ. Maar mooi zonder dus uh, naar de kleedkamer. 4-4-1 gaf Gertjan jan van Beek meteen aan. Zo gaan we spelen. Nog altijd gewoon met vier verdedigers, vier middenvelders en Josie Altidore in de spits. Nu nog de vrije trap die er ook nog staat. Een meter of twintig van het doel. Dries Mertens, goede redding van Esteban. Af en toe ziet hij er wat klungelig uit. Die lange keeper van AZ, de vervanger van Romero, die zich nog steeds niet heeft gemeld. In het Alkmaarse kamp. En zeker niet meer zal voetballen. onder Gert-Jovenbeek. Maar deze Esteban. die nu weer uit zijn doel komt. en dan is hij wat onzeker. maar weet de bal toch te vangen. Een kleine twee meter lang. vangt die bal hoog boven alles en iedereen uit. Bijvoorbeeld boven Toijfonen. die werkelijk niets heeft laten zien. in deze wedstrijd. De aanvoerder van PSV. Marcellus Wel. die speelt de bal naar voren. richting El En El is levensgevaarlijk. haalt er nu ook weer een hoekschop uit. tussen twee man. En zo doet AZ het uitstekend. En PSV een stuk minder. De nummer 3 PSV van vorig jaar tegen de nummer 4 AZ. Maar AZ lijkt het eerste, uh, de eerste winst te gaan pakken in deze competitie. Vorig jaar de beide wedstrijden verloren. En nu dus met 3-1 voor. In de slotfase nog 6,5 uh, minuten gaan. Door de corner vanaf de rechterkant. Gaan we nog eventjes uh, meepikken als uh, Erik Valkenburg daar staat om die corner te gaan nemen. En uh, nee, het is niet Valkenburg, het is uh, Maher die daar uh, staat en die gaat dat uh, doen. Brengt de bal voor het doel, wordt weggekopt en opgevangen door Zeefuik, invaller bij uh, PSV. Komt de bal meteen goed door naar ex-AZ'er Jermaine Lens. Lens gaat lopen met de bal, maar wordt dan opgevangen door de maker van het uh, tweede doelpunt van AZ. Viergever, die een uitstekend seizoen tot nu toe doormaakt met de wedstrijden die hij heeft gespeeld. Overtreding, zo lijkt het van Benschop. Manolev gaat zeer theatraal uh, tegen de vlakte. Lijkt me niets aan de hand, dat vindt Gert-Jouwe Verbeek ook, die heel boos is. Op de scheidsrechter dat de scheidsrechter toch een vrije trap geeft aan PSV. Snel genomen, de vrije trap gaat Erik Pieters uh, lopen met de bal. Begon op de bank, net als uh, Wilfred Bauma bij PSV. Bauma op de bank uh, ten faveur van uh, Orlando Engelaar. Niet goed gespeeld. Tamata voor uh, Pieters, ook niet goed gespeeld. En dus zijn die wissels daar. En nu is AZ weg, want de bal is opgepikt door uh, Brad Holman. Holman, goede bal op uh, Altidoor. Altidoor laat de bal gaan voor. De opkomende Dirk Marcellus, die geeft hem meteen aan de Amerikaan Altidor Een aanwind, zo lijkt het voor AZ. Grote, hele sterke spits die af en toe wat problemen had bij vorige clubs zoals Villarreal. Maar hier bij AZ toch uh, zo in de beginfase zijn stek heeft uh, gevonden. Bal nog altijd voor AZ. Bal gaat helemaal naar Rachman Klafan. Ingevallen voor de lichtgeblesseerde Simon Paulsen. Klavan krijgt de bal terug van Esteban. En dat kan Klavan gaan lopen. En zo tikken de seconden weg. Nog een kleine vijf minuten bij AZ PSV. AZ leidt met 3 tegen 1. Joanna van John Allen. Gisteravond direct vier rode kaarten in vier verschillende wedstrijden. Nieuwe uh, instructies voor de scheidsrechters Was dat ook vanmiddag te merken bij AZPSV en die? Nou, niet echt Ronald. Die twee gele kaarten waar mooi Zander tegenaan liep. Die kun je inderdaad geven. Werd uh, rood. Uh, we hebben verder een wel sportieve wedstrijd gezien hoor. Weinig uh, zware overtredingen. Wel heel veel gezeur uh, aan de zijkant. Met name van Fred Rutte tegen de vierde man. Die bleef maar praten. En ook uh, Erik ten Haks, zijn assistent, bleef maar praten tegen de vierde man. Terwijl het nog altijd 3-1 staat in het voordeel van AZ. Maar dat is niet terecht wat Rutte allemaal deed. Want hij moet veel beter kijken naar zijn eigen ploeg. Die gewoon niet goed speelt vandaag. De nieuwe mensen, ik noem Giorgino Wijnaldum. Heel goed gespeeld in de voorbereiding. Maar kreeg twee enorme kansen in de eerste helft. Alleen voor de keeper en wist ze niet te benutten. Verder ook weinig van gezien. Klavan gaat lopen met de bal. en. Nogmaals, 10 man van AZ tegen 11 van PSV. Het is niet te zien. Want de AZ is de laatste minuut in de aanval. En niet PSV. Nu, dan wel PSV in balbezit met uh, Erik Pieters. Uh, mensen weggegaan, natuurlijk, bij PSV. Met Berg, Zoetzak, uh, Koevermans, uh, uh, Rodriguez. En uh, uh, zo uh, zijn er wat mensen teruggekomen: met Strootman, met uh, Wijnaldum en met Mertens. Nu een overtreding. Van Wijnaldum en uh, is er een vrije trap voor AZ. Maar het is niet het, uh, de grote klasse van PSV die men hoopte te gaan zien dit jaar in Eindhoven. Die hier tentoongespreid wordt vanmiddag in Alkmaar. Wel van de kant van AZ. Want ook die zijn heel wat mensen kwijt geraakt. Met Moreno, Pelle, Schaar, Zichtersson, Van der Velde. En natuurlijk ook uh, keeper Romero die niet meer terugkomt. En dan zo uh, spelend tegen PSV. Dan uh, doe je het gewoon goed. 3-1 voor. Bakal heeft de bal voor PSV. Kijk naar de klok. Die is al uh, in de... 90 minuten, maar we krijgen er 4 minuten extra bij. Waarvan er nu één van verstreken is. Met Bakal die de bal speelt naar Manolev. Manolev bal naar voren naar Strootman. Strootman linker voet naar Zeefuik. Zeefuik opzij naar Mertens. De maker van het enige doelpunt van PSV. Maar die stuit dan weer op Esteban. Wel een kosten van een hoekkop, Maar dat zal men bij Alkmaar, bij AZ, niet erg vinden. Esteban blijft nog even liggen. Uh, geblesseerd. Dan uh, moet uh, verzorger aan te pas gaan komen. En kijk nog eventjes wat er precies aan de hand is. Zevaart geeft het wel niet echt lekker mee aan Mertens. Mertens naar de achterlijn. Uh, gehinderd. En dan valt een medespeler van uh, Esteban, de keeper van AZ, op hem. Maar die uh, grote uh, beer, die gaat nu weer overend komen. En zal uh, het spel die laatste paar minuten vast wel kunnen volmaken. Hij is nu eerste keeper met Erik Heijblok uh, op de bank als uh, tweede keeper bij AZ. En Gertjan van Beek. Ja, hij uh, is uh, tevreden. Heeft de Europa League ronde overleefd. Uh, moet, uh, mag uh, verder in de Europa League. En wint deze hele belangrijke eerste wedstrijd. De thuiswedstrijd voor 17.000 man uh, van uh, PSV. Daar waar men toch had verwacht. En uh, gehoopt had op een gelijk spelletje. Dat dat uh, mooi zou zijn geweest voor AZ. Maar nee, AZ was sterker, beter en verdient het ook om te winnen. De hoekschop is genomen, maar wordt niet goed genomen. En uh, wordt dan weer opgepikt door Mertens. Die uh, kan de voorzet weer gaan. Doet dat nu wel goed bij de tweede paal? Staat Marcelo, maar de bal is onderweg aangeraakt door verdediger van AZ en gaat hij weer tot hoekschop, nummer 9 in deze wedstrijd voor PSV tegen 5 van AZ. Maar AZ heeft drie keer gescoord en PSV maar één keer. De hoekschop vanaf de rechterkant gaat genomen worden door Kevin Stroopman, ex FC Uten, nu dus in het tenu van PSV. Goede uh, hoekschop wordt weggestompt, gebokst door Esteban en dan opgevangen door Holmen. En nu gaan ze er allemaal snel uit van AZ en blijven ze bij PSV. Die weer een beetje hangen is het 5 tegen 3 als Holman het snel doet, maar dat doet hij niet. Blijft wel in balbezit eventjes en dan is het meteen de overname van Marcelo. Maar Erik Valkenburg die er goed tussen zit en de bal terug speelt op Esteban. Kijk naar de klok. Drie van de vier minuten extra tijd zijn er verstreken. De bal wordt hard weggetrapt en opgevangen achterin door Manolev in het lege veld, zeg maar. En gaat even lopen met de bal. Ja, dat doet hij eventjes. Maar hij speelt hem dan hard naar voren. pomp of verzuipen. Het is verzuipen. Want de bal wordt opgevangen door Adam Maher. Een van die jeugdige talenten van AZ. Maar hij speelt de bal via een tegenstander over de zijlijn. En dan heeft AZ helemaal geen haast. Zegt tegen het ballenmeisje. Oh, doe maar niet. Gooi maar geen bal. Ik doe het wel een keer zonder bal. Maar moet dan toch met die bal. Verder de bal die naar de zijkant wordt uh, gerot. En dat meisje kijkt helemaal beduust. Van, ik moest al die bal achter die meneer geven als hij over de zijlijn ging. Maar Maher zei, nee, doe maar rustig aan. We hebben alle tijd. En geeft de bal nu aan Holmen. Holman gooit de bal de diepte in waar net uh, Altidore wegloopt. En dan glijdt uh, Marcello uit en heeft Altidore de bal bij de hoekvlag. En dan ken je dat uh, verhaaltje. houdt hem daar even bij zich. Speelt hem dan naar voren, maar daar wordt hij opgevangen door Pieters. Uh, ...slotseconde van deze wedstrijd. En dan toch een redelijk verrassende overwinning... ...in de openingswedstrijd van AZ. AZ dat de eerste wedstrijden nooit wist te winnen... ...in de competitie en dat nu wel doet... ...want drama heeft voor het laatst gefloten. AZ wint met mooie doelpunten... ...van Martens en Viergever. En een doelpunt van Altidoor. Door... ...het enige tegendeelpunt van Mertens ...met 3-1 van PSV. Een uitstekende start voor Gert-Jan van Beek en zijn mannen. En het kan niet gezet worden voor Fred Rutte. Wat een goal! De eredibuzie. En dan die, een Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen met Roda tegen FC Groningen. Dat werd 2-1 na een 0-1 ruststand. En die 0-1 kwam uit een strafschot van Bakuna. Uh, Vormer werd bij die actievorm uh, van Roda uit het veld gestuurd met rood. Groningen was veel beter, maar toch uh, een half uurtje tijd maakte. Vlaederens gelijk en even daarna was het Malki die 2-1 maakte. Een debutant die Malki. Uh, en die zorgde dus voor de beslissende treffer in de 87e minuut. En Malki wist eigenlijk niet wat hem overkwam. Ah, ik ben uh, heel blij, omdat uh, ik kom in de wedstrijd en ik, wanneer je komt... probeer je uh, voor alles te doen en wanneer je scoort en uh, de winning goal is uh, fantastisch. Groningen was dus een uur veel beter en de trainer Pieter Huistera was dan ook zwaar teleurgesteld... maar hij bleef ook nuchter. Ja, er zijn altijd woorden om dingen te beschrijven. Uh, we hebben gewoon een uur goed gespeeld en uh, daarna geef het weg uh, tegen tien man. Uh, dat is natuurlijk uh, heel erg zuur. Uh, we, hadden, we hadden duidelijk het overwicht, we hadden alles onder controle...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 Het kan niet zijn als je seizoen begint, zoals we dat de eerste 2025 niet hebben gedaan... maar we ook 11 tegen 11 ook eens een probleem hadden. Daar heb ik natuurlijk nog wel mijn bedenking over. Heerenveen NEC eindigde in 2-2 en alle goals vielen naar rust. Asaidi 1-0, Narsing 2-0, 2-1 Nuitink en 2-2 Nijland. Er was rood voor Elm van Heerenveen en die rode kaart was het cruciale moment... volgens Ron Jans, de trainer van Heerenveen. En die rode kaart was bovendien volgens hem nog onterecht.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 Ja, en die twee goals vielen inderdaad echt in de slotfase. Net zoals bij RKC eh, Waalwijk tegen Herakles. Ook daar werd het 2-2. Bij Rus was het daar 0-1 door Everton. 0-2 werden door Plet. En toen in die slotfase eerst 1-2 Braber uit een strafschop. En 2-2 ten voorde. Er was ook nog rood voor Van der Linden van Herakles. Ja, en als je een 2-0 voorsprong verspeelt... dan is het dus een teleurstellende avond voor jouw ploeg... en voor de trainer Peter Bos. We hebben gewoon niet goed gespeeld.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 VVV tegen FC Utrecht eindigde in 0-0. En ook daar was een rode kaart die was voor Molhoek van FC Utrecht. En die doelpuntloze wedstrijd was het debuut van Klem de Boek, de Belgische trainer in de Eredivisie. De coach van VVV over die ervaring. Ja, het is natuurlijk nog wel anders. Hè. Je weet niet waar je moet aan verwachten. Dat is natuurlijk na elke voorbereiding zo, want je kan dan een goede voorbereiding hebben gedraaid. Maar op zo'n competitiewedstrijd zit natuurlijk altijd wel direct druk. En ik denk dat die druk mijn jongens gedurende zeker het eerste half uur hebben ervaren. En ook aan de andere kant stond een debutant, Erwin Koeman... zat voor de eerste keer op de bank bij een officiële wedstrijd van FC Utrecht. Behalve het verlies van twee punten wist hij na afloop ook dat hij zijn keeper zou kwijtraken. Michel Form vertrekt zo goed als zeker naar het Engelse Swansea. Ja, ik, uh, laat ik zeggen, voorop zeggen, ik vind het niet leuk. Maar oké, okay, uh, ja, aan de andere kant begrijp ik het ook wel. Alleen het is natuurlijk vervelend dat het weer zo laat gebeurt. En, uh, maar oké, okay, daar kan Utrecht niks aan doen. Daar kan Swansea ook niks aan doen. Daar kan hij niks aan doen. Dat zijn de regels. En, uh, maar wel vervelend. Maar ja, voor mijzelf vormwacht natuurlijk het avontuur. Jan Roels, praat met hem. Met wat voor gevoel sta je hier? Uh, ja, een beetje dubbel natuurlijk.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 NOS-journaal. Met Lieslot thomassen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 punten van het nieuws. ABB verkeersinformatie op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat voor knooppunt Kleinpolderplein een file van 2 kilometer en dat komt door de wegwerkzaamheden op de A20. Sportradio Ajax heeft goede herinneringen aan de Vijverberg. De laatste vier keer hebben we met minimaal vijf doelpunten verschil gewonnen. En de openingswedstrijd een aantal jaren geleden in 2007 was zelfs 1-8. Nou afwachten hoe het vanmiddag gaat bij de Graafschap tegen Ajax. Riesel van der Maden. Ja Ronald, ik denk dat veel fans hier in Doetinchem hun hart vasthouden. Want de Graafschap begint... De competitie met een hele jonge ploeg tegen landskampioen Ajax. Veel spelers met weinig ervaring in de eredivisie. Heel veel spelers verdwenen, vertrokken naar andere clubs. En het is de vraag hoe de Graafschap stand houdt vandaag tegen Ajax. Na anderhalve minuut al de eerste kans. Een schot van Suleimani vanaf de linkerkant. Maar een prima reflex van Joost Terrel die vanmiddag bij de Graafschap het doel verdedigt. Ja, De lat ligt hoog. Het is bekend in Amsterdam bij Ajax. Niets minder dan... Van prolongatie van de titel wordt eigenlijk uh, verwacht. Frank de Boer heeft bovendien gezegd dat er moet worden overwinterd in Europa. En bovendien wil hij eigenlijk in elke wedstrijd dominant voetbal zien van Ajax op de helft van de tegenstander. Vorige week bekend ook natuurlijk de Johan schaal tegen FC Twente een duel dat Ajax verloor met 2-1. Wel beter speelde, maar toch moeite had met het creëren van kansen. Het is een wedstrijd die zich afspeelt tot nu toe op de helft van de Graafschap. De Graafschap dat nu wel het balbezit heeft in de middencirkel met Ted van de Pavert. Hij in het hart van de verdediging. 19 jaar jong pas en voor hem de eerste keer dat hij in de basis mag beginnen bij de Graafschap. En bij Ajax het is natuurlijk bekend. Theo Jansen hij kwam van FC Twente is de man die verdedigend op het middenveld speelt met daarvoor Eriksen en Siem de Jong. En verder kwam ook bijvoorbeeld Dirk Boerichter die vanmiddag direct een basisplaats heeft gekregen van de Boer. Als een echte klassieke linksbuiten staat hij in het 4-3-3 systeem opgesteld. Ajax heeft het balbezit nu aan de rechterkant van het veld. Natuurlijk een volstaat Stadion hier op de Vijverberg met 12.500 enthousiaste toeschouwers dicht op het veld. En Sime de Jong heeft nu de bal aan de rechterkant. Paast hem weer terug naar Van der Wiel die direct meekomt aan die rechterkant. De corner, nee het is de voorzet vanaf de rechterkant. En gekopt, dat wilde ik zeggen, door de IJslandse spits Sikthorson. Van wie natuurlijk ook het nodige wordt verwacht. Twintig doelpunten moet hij gaan maken, heeft Frank de Boer onder meer gezegd. In een van de vele voorbeschouwingen. Maar... De eerste indruk was in elk geval vorige week in die wedstrijd tegen Twente om de Johan Schaal goed. Waarin Sigtorsson heel veel werk verrichtte. Een paar aardige kansen kreeg. En in elk geval uh, gevaarlijk uh, met veel dreiging speelde. Een ingooi nu voor uh, Ajax aan de linkerkant van het veld. Met Perl Frenkel, een van de spelers die wel bleef. De meest ervaren speler hier in uh, Doetinchem. En hij probeert de bal nu naar voren te lepelen. Richting uh, Poupon. Maar direct weer uh, balverlies bij. Uh, de Graafschap Ajax neemt over via Siem de Jong. Dan zit daar Wormgoor, de andere centrale verdediger, zit daar goed tussen. En via Breinburg gaat de bal dan weer terug. Ajax probeert wat balbezit te houden in de beginfase van de wedstrijd. De bal gaat nu helemaal weer terug naar Terrel. Ik kijk op het scorebord waar. 4,5 minuut Nu uh, wordt aangetikt. 0-0 nog op de sfeervolle Vijverberg hier in Doetinchem. En dan die andere wedstrijd van half drie. Het verhaal is bekend. John van der Brom deed het goed met ADO. Zou zelfs Europa ingaan met ADO. Maar besloot toch niet voor Europa te kiezen, maar voor Arnhem. Hoe was de ontvangst bij die eerste wedstrijd... die dan ook nog tussen ADO en Vitesse gaat? niet meer. Nou, die zit hier misschien ook, maar... Uh... Ik denk dat ik maar gewoon ga vertellen dat het hartverwarmend was. Het, euh, <gif> het, de ontvangst van uh, John van der Brom bij, uh, bij ADO. Maar dat niet heus. Nee, het was uh, dag, <tiedacht> nou, Ronald. Goedemiddag. Um, ja, ik, denk, ik kan niks te doen. Ik denk ik ga er zitten. Um, want uh, ja, het publiek heeft wel gefloten. en heeft natuurlijk wel het een en ander in de richting van uh, de coach van uh, Vitesse geroepen. Maar uiteindelijk viel het allemaal erg mee. Hij bleef zitten in de dugout. Een aantal mensen van ADO, waaronder de technische staf. Allemaal even op audiëntie. Allemaal even handjes schudden. Even bijpraten. En dan is het eigenlijk het leed wel geleden. Nog wat spandoeken herinneren aan uh, de keuze die Van der Brom deze zomer maakte. En de bijnaam Johnny Cash opleverde hier in, uh, in Den Haag. Maar verder gaat het toch gewoon om het voetbal. En daar zijn we al uh, zes minuten geleden mee begonnen. Het is... Uh, het is inmiddels nog... Uh... Het is uh, en nog altijd 0-0 uh, in, uh, in deze wedstrijd bij ADO. Overigens uh, is er wat gesleuteld door Marouille Stijn aan de opstelling. Komt omdat Ami niet mee kon doen. Is wel getest voorafgaand aan het duel, maar kan niet spelen. Christian Supusepa speelt op zijn plaats. En die speelt nu centraal achterin. En de Rijk is geschorst. En zijn plaats wordt ingenomen door Luxik, de Slovaakse linkervleugelverdediger. Ja, bij Vitesse wel hofs, maar nog geen veldhuizen. Room staat daar nog in de goal. En Boni is de spits, die net al met een hele handige beweging Supusepa bijna het bos in stuurde. Het Vrije trap op omdat Sepa een overtreding maakte. Net iets voor het strafschopgebied van aden Den Haag. Maar die vrije trap werd overgeschoten. Echt verder noemenswaardige kansen zijn er nog niet geweest. In de eerste minuten van dit duel dat zich afspeelt in een vol stadion. Prachtig zonnetje. Wel een straffe wind over het veld. En dat zal misschien nog wel eens tot wat misverstandjes gaan uh, leiden. De wedstrijd is dus onderweg met nu nog altijd een 0-0 stand.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 There's still one, Shania Twain. Ronald van der Geer zit bij Ado Vitesse. En die heeft het best naar zijn zin, na een minuutje of tien. Hoewel het nog altijd 0-0 is. Diepe bal richting Boni namens Vitesse, die wel in het strafstofgebied staat, maar daar wordt afgetroefd in de lucht, in elk geval door Soep Sepa. Ado komt er wel uit, zei het met hangen en wurgen, want het is niet al te overtuigend dat er uh, wordt getoond hier in opbouwend opzicht. En dan heeft Vitesse het balbezit terug. Vitesse dat er speelt met Nick Hofs, maar gek genoeg ook speelt met jongens die vorig jaar niet goed genoeg waren. Julien Jenner bijvoorbeeld staat aan de linkerkant van de aanval. En ook is er een plekje voor Jeroen Drost centraal achterin? Heeft er natuurlijk van alles mee te maken dat of spelers nog niet speelgerechtigd zijn... of dat John van der Brom nog altijd wenst dat er meer versterkingen komen? Nou, na deze wedstrijd zal er ongetwijfeld meer gebeuren. Nu een overtreding van Van Ginkel op het middenveld. En wie is daar dan een slachtoffer? Dat is Lex Immers. En nu gaan alle ADO-spelers bij Kevin Blom verhaal halen... en zeggen, ja, is dit niet een kaart, Blom? En ik denk dat Blom hier verzuimt om een kaart te geven... voor toch een aardige overtreding op de achterbenen van... Lex Immers ook al een man waar veel om te doen is geweest. Ja, hij komt met twee benen in. En gisteravond zag ik Rogier Molhoek een soort overtreding maken. En die kreeg daar rood voor. Nu komt iedereen ermee weg. Want Blom trekt geen kaart voor deze toch wat ja, ongecontroleerde actie hij van de middenvelder. Hij heeft de instructies de nog niet gelezen, denk ik. Hij <laughs> heeft de instructies nog niet gelezen, maar die komen per mail ongetwijfeld morgen nog wel even door. Maar Van Ginkel komt hier dus goed weg met deze overtreding die hij maakt op Immers. Immers staat wel weer en kan gewoon weer verder gaan in deze wedstrijd. Overigens is de vrije trap inmiddels genomen en terechtgekomen in de handen van Room, nu nog keeper van Vitesse, maar die heeft zijn contract verlengd en die zal toch ook wel denken, ja, ik had er niet op gerekend dat men Piet Veldhuizen zou terughalen in Arnhem. Veldhuizen is nu nog niet speelgerechtigd omdat er uh, nog een financieel conflict is met zijn oude club uh, Hercules Alicante en dat die club hem nog niet heeft vrijgegeven. Dus staat Room vandaag nog in de basisopstelling van het de elftal van John van der Brom. Balbezit voor ADO Den Haag, zij het voor Evo, omdat Immers de bal uh, niet krijgt langs uh, Chanturia, die Georgische aanvaller van 18 jaar, het grote talent, dat nu aan de rechterkant van de aanval staat. Bal gaat wel via immers over de zijlijn. En de ingooi is dan voor Vitesse, voor Van der Struik. Richting de helft van Ado Den Haag. Santuria draait dan weg van twee man. Maar uiteindelijk versnikt hij zich in de derde. Dat is Rado Safievich. En dan mag Lewin de ruimte in aan de rechterkant. Rond de middenlijn. geeft hij de paas op voor Hoek. Aan de rechterkant kan Voor Hoek aannemen. Nee, kan hij niet. Nee, Voor Hoek is ook nog niet de voetballer die hij vorig seizoen was. Toen hij bijna elke voorzet op het hoofd van Boulikin zag belanden. En eigenlijk een weergaloos seizoen speelde. Hij is nog wat zoekende. En je kunt dat wel constateren. Omdat ADO natuurlijk in het Europees seizoen al vier officiële wedstrijden achter de rug heeft. En dit elftal absoluut nog niet draait. En met name een... Uh... Ja, probleem heeft in het scorend vermogen. Boelikin is weggegaan. En je vraagt je bijna af wie de goals moet maken. Lex Immers zou dat kunnen doen als spits. Maar als hij in de spits staat, wordt hij eigenlijk nodig gemist op het middenveld. Vandaar dat Stijn nu heeft gekozen voor Immers op het middenveld. En Vicento in de spits. En als kijken of dat vanmiddag zich uitbetaalt. Na 14 minuten zijn er in elk geval nog weinig kansen geweest. En is er balbezit voor Ado Den Haag nu. Rado verslikt zich op het middenveld. In Vitesse-speler Prupper. En dan kan er een paasje voorwaarts worden gegeven. Door Cassia richting de linkerkant, Maar die bal gaat dan alles en iedereen voorbij. Ado Den Haag gaat zo meteen ingooien. Nou, men moet nog wat groeien, zeg maar, in deze wedstrijd. Het is nog 0-0 na nou, 13 minuten. Speelt Ajax zo overheersend in Doetinchem als de boer wil, Richard van der Waarden? Absoluut niet. Als ik het spel van Ajax analyseer in de eerste 13 minuten... moet je toch vaststellen dat ze het moeilijk hebben... dat het combinatievoetbal tot nu toe niet slaagt. En dat de Graafschap er bovenop zit. Zo kennen we dat natuurlijk ook van de thuiswedstrijden hier in Doetinchem... van de Graafschap, dat ze er kort op zitten. Heel veel enthousiasme. Het publiek dat er ook veel zin in heeft. En Ajax heeft het daar tot nu toe zeer moeilijk mee. Eén kans hebben we gezien. Dat was direct al na een minuut. Dat schot van uh, Soleimani gestopt door Joost Terrel, de keeper. En de graafschap ook nu weer op de held van uh, Ajax. Aan de rechterkant met uh, Thies Evers. een van die jonge spelers die als het mag proberen. Lage voorzet gaat richting Jurie uh, Rozen. Rozen nog altijd. Legt de bal dan terug. Kans voor de graafschap. En dan de bal toch wat lichtelijk in paniek. Weggeschoten door Boyles over de achterlijn. En dus een hoekschop, de eerste in deze wedstrijd voor de Graafschap dat zich een aantal keren al brutaal heeft gemeld op de helft van Ajax. Een kans voor Poupon. bal ging ruim voorlangs. Maar toch, er wordt hier en daar wat druk gezet. en Ajax heeft het daar dus moeilijk mee. De corner wordt nu getrapt door Sjoerd Overgoor En het doelpunt is daar van de Graafschap Bij de tweede paal wordt de bal ingekopt. Volgens mij is het door Ted van de Pavert. Ted van de Pavert, 19 jaar en hij brengt hier de Graafschap na 15 minuten voetballen op 1-0. Heeft veel lengte, torent boven iedereen uit. Nog eens goed kijken of ik dat goed gezien heb. Ja hoor, het is Ted van der Pavert in zijn eerste wedstrijd. notenbenen voor de Graafschap die de bal inkopt. Komt heel simpeltjes boven Alderwereld uit die daar er niet goed uitziet. En zo leidt hier op de Vijverberg heel verrassend de Graafschap tegen Ajax met 1-0. Adolf, is dan Ronald van de Geer? Ja, waar we net klaar zijn met verbazing uitspreken over Ted van der Pavert. Allemaal verbazende gezichten hier om mij heen bij het noemen van die naam. Hier is nog 0-0 na 16 minuten. En wachten we eigenlijk nog het eerste, op het eerste tumult voor een van beide doelen. Het spel speelt zich voornamelijk af op het middenveld. En als de bal dan is voor de rond na twee, drie schijven gaat het wel mis. Dat geldt zowel voor Vitesse als Ado Den Haag. Dus is er eigenlijk nog niets gebeurd waar het publiek enige OE of A voor heeft kunnen loslaten. Nu wordt er wel druk gezet door Ado Den Haag op de achterste linie van Vitesse. Daar staat Cassia samen met Drost gaat maar terug naar Rome. Die dan weer met een lange bal probeert Boni te bereiken. Oh, die draait zo gemakkelijk weg van Koem. Maar komt dan wel Supersepa tegen. Dan is er wat op onthoud en moet hij de bal naar de buitenkant spelen. Daar is Chanturia met 1, 2, 3 man om zich heen. Ja, de bewegingen zijn in hoog tempo uitgevoerd om er voorbij te komen. Maar het lukt uiteindelijk niet. En dan kan Ado weg met Luxiek. Maar de paas, want Ado wil omschakelen. Counter in één keer richting Frisento. Is zo onnauwkeurig dat die bal zomaar terecht komt bij Eloy Room. Die overigens nu een beetje aan de hemstring voelt. Aan het achterbeen waarschijnlijk toch niet helemaal uh, Oxofris meer in die goal staat. En dat uh, zou misschien nog een probleem kunnen opleveren... zometeen voor Vitesse. Want als je kijkt naar uh, de bank... dan zitten daar alleen maar jonkies... die vorig jaar nog in de belofte speelden. Voorzet vanaf de rechterkant namens uh, Vitesse... gegeven door Van der Struik. Maar zo hard dat hij aan alles en iedereen voorbij gaat... en uiteindelijk dus over de achterlijn gaat... aan uh, de andere kant bij ADO Den Haag... en Doelman Coutinho een doeltrap kan gaan nemen. Er wordt gewezen, er wordt gesproken... er wordt nog van alles gedaan. Maar nu uh, komt toch de verzorger van uh, Vitesse... uit de dugout om eventjes naar Rome te gaan... die er maar bij is gaan zitten. Ja, ik hij voelde wat aan de hemstring. Hij uh, houdt nu ook dat been vast. Heeft ongetwijfeld net met een van uh, de uittrappen een spierblessure opgelopen. Ja, dat zou toch een serieus probleem voor uh, Vitesse kunnen opleveren. Voorlopig nog maar even niet, want hij wordt nog behandeld. Het zal geen kramp zijn na 17 minuten. Maar Ado uh, Vitesse is uh, tot nu toe nog niet echt op niveau. En het is 0-0. De landskampioen achter in Doetinchem notabene, Richard van der Maanden. zal geschrokken zijn van die brutale openingsfase van de Graafschap 1-0. Inderdaad, doelpunt van van der Pavert, 19 jaar jong, geboren in Doetinchem. Zijn eerste wedstrijd vanaf het begin bij de Graafschap. En het vuistje was ook mooi van Andries Uldering. Ook hij debuteert op het hoogste niveau als trainer van de Graafschap. Was hier al actief in diverse technische functies de afgelopen jaren. Maar had als grote droom om ooit hoofdtrainer te worden. En Darije Kalisic werd door hem opgevolgd. Ajax heeft het opnieuw moeilijk, want wordt afgejaagd door Rozen, door El Hasnaoui. En ook door Rogier Meijer. En dat levert dan weer een ingooi op voor de thuisploeg. En inderdaad, je refereerde er al aan Ronald. De afgelopen jaren grote cijfers hier in het voordeel van Ajax. 1 tegen 8 met onder meer 4 keer Huntelaar. Vorig jaar 0-5 met drie doelpunten van Suarez. Maar als je het seizoen van de Graafschap vorig jaar bekijkt hier in Doetinchem... ...werd er slechts twee keer verloren. Dat was tegen Ajax en dat was tegen NAC. En verder is het al jaren zo dat de Graafschap uit en thuis toch een groot verschil is. Omdat met name dat thuispubliek de ploeg eigenlijk een beetje opstuwt en naar voren schreeuwt. Nu is het Ajax dat het bal Bezit heeft aan de rechterkant van het veld. Met een combinatie kort aan de rechterkant met Suleimani en van der Wiel. Dan wordt er een overtreding gemaakt. Dat probeert de Graafschap natuurlijk ook zoveel mogelijk te doen. Een beetje zo rond die middenlijn om Ajax uit het spel te krijgen. Dan nu wat ruimte voor Siktorson. Maar direct zit Roze er kort op. Wordt de bal weggeleld door Wormgoor richting Poepon. De spits van de Graafschap en dan verdedigd door al de wereld. Maar een duwtje zegt Bas Nijhuis, de scheidsrechter van vanmiddag hier in Doetinchem... Dus een vrije schop voor Ajax Poupon, Een van de twee spitsen bij de thuisploeg maakte er vorig jaar twaalf in dienst van de Graafschap. De ander is El Hasnaoui. Ook voor u waarschijnlijk een wat onbekende naam. Speelde vorig seizoen nauwelijks door een kruisbandblessure. Maar zij moeten het in het begin van dit seizoen voor de Graafschap doen. Dan de vrije trap aan de linkerkant van het veld met Sjoerd Overgoor. Ook hij speelt nauwelijks vorig seizoen en komt nu met de voorzet richting de tweede paal. Daar staat Van de Pavel weer. De afvallende bal wordt dan geschoten door Rogier Meijer, Maar die bal belandt in de tribune buiten bereik van Vermeer. De doelman die zeer waarschijnlijk concurrentie gaat krijgen van Jasper Sillissen. De keeper van NEC. Ajax heeft al met hem gesproken. En ik denk dat de kans groot is dat hij ook naar Ajax toe zal gaan. 20 minuten gespeeld in Doetinchem. En de graafschap leidt 1 tegen 0. Hoe is het met de keeper van Vitesse Rome, Ronald? Nou, je moet het ook van de groeten hebben. Maar spelen gaat hij <laughs> niet meer uh, vanmiddag. Hij is eruit met een uh, hamstring blessure. Ja, dat betekent toch dat er een nieuwe keeper aan de bak moet. En men heeft in Arnhem niet alleen Piet Veldhuizen gehaald... maar ook Marco Merits opgetrokken of opgehaald in Estland... waar hij speelde bij Flora Tallin. Dat is een 19-jarige jongen die ongetwijfeld voor de toekomst is gehaald... maar wel voor drie jaar is vastgelegd. En eerder dan verwacht zijn debuut kan gaan maken in de eredivisie. Het is een, nou niet al te grote, maar wel een jongen met een stevig postuur. In het prachtige paars meldt hij zich nu bij vierde man Jeroen Sanders. En komt hij dus in het veld, krijgt nog een woordje mee van Kevin Blom. Wordt nog even door Cassia bijgesproken. En dan gaat hij dus een debuut maken in het eerste elftal van Vitesse. Een tegenvaller voor Van der Brom. Want Room, dat heeft hij vorig jaar toch wel bewezen. Is een goede en modale eredivisiekeeper. En wat deze jongen is, dat, ja, dat weten we allemaal niet. We zullen het zien in deze wedstrijd. Die nu al een minuut of drie stil ligt vanwege deze keepers wisselt. Het is dus in Den Haag nog altijd 0-0. Nou, hij staat onder de lat en dan kunnen we verder.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 Richard van Waarden. Het is 1-1 in Doetinchem. Het is Miralem Suleimani de servier die de bal erin schiet. Terrell ziet er niet goed uit de keeper van de Graafschap en Ajax komt langs zij in de 22e minuut. 1-1.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 Lidor Siemer, working in the coalmine. Het is 1-1 uh, en doet er geen research van de maanden. 23e minuut. mooie goal met een goed schot van Van der Wiel. Niet goed gekeerd door Joost Terrel die hem niet klemvast had. En Miralem Soleimani was er als de kippen bij om de bal langs Terrel te tikken voor 1-1. 1-0 werd het door Ted van der Pavert een kopbal. 19 jaar jong, hij maakt zijn debuut en vervolgens... Komt Ajax dus langzij via Suleymani de Servier. Echt verdiend is dat niet, want de Graafschap heeft het beste voetbal tot nu toe laten zien. Vooral op basis van hard werken, veel enthousiasme. En Ajax valt tegen tot nu toe in die eerste helft. Nu is het weer de Graafschap in de middencirkel met El Hasnoui. Paasje naar Poupon doorzien door Blind. Dan kan Jansen overnemen. We hebben hem nog niet veel uh, zien uh, doen, Theo Jansen. Weinig basis uh, van hem, omdat hij continu voor de voeten wordt gelopen door Rozen en door uh, Breinburg bij uh, de Graafschap. En dus heeft de aanvoerder uit Arnhem zich nog uh, nauwelijks kunnen onderscheiden in deze wedstrijd. Een vrije trap nu op de eigen helft voor uh, de thuisploeg. En via, via Purrl-Frenkel is er dan balbezit voor de Graafschap. Er wordt wel wat gestoord door uh, Siktorson, maar uh, er is niet veel hulp. En dan is het uh, Terrel weer die de bal heeft. Voorzet uh, gaat uh, richting... Uh, Roze, dan wordt de bal weggekopt door Theo Jansen. Nota helemaal achterin. En via Roze, dan opnieuw balbezit voor de graafschap. Via Meijer, bal naar de linkerkant. El Hasnoui, mooi aangenomen met zijn linkerbeen. Direct onder controle. Nog altijd El Hasnoui wordt opgejaagd door. Van der Wiel, die nog altijd bij hem in de buurt is. Dan de Paas naar Overgoor. Kort combinatievoetbal nu van de Graafschap, maar er zit weinig tempo in het spel. Dan via Evers de bal breed naar Wormgoor. Geen Ajaxide in de buurt. Nu komt Siegdorson en Boylissen bij Breinburg om te storen. Maar de Graafschap heeft nog altijd het balbezit. We nu weer even op de eigen helft met Ties Evers. Schuift hem breed naar Van der Pavert. Siegdorson komt er dan langzaam naartoe lopen. Dan is het Frenkel. Ook hij weer met ruimte. bal ingepaast in de diepte naar El Hasnoi. Maakt zich aardig los. Probeert dan te steken. ...richting uh, Breinburg, die daar achter zijn man vandaan dook. Maar goed doorzien. En dan even weer balbezit voor uh, Ajax. Een wat wilde trap van uh, Vermeer gaat richting Boyles. En Boyles en dan weer met een andere wilde bal... Die helemaal niemand bereikt. Ja, dat is Joost Terrel, de keeper. Die dus blunderde bij de 1-1 van Suleen Mani. We hebben 26 minuten gespeeld in Doetinchem. En de Graafschop en Ajax in evenwicht op de Vijverberg. 1 tegen 1. Is die nieuwe keeper al een beetje op de proef gesteld, Ronald? Ja, een schotje gekregen van afstand. dat liet hij wel direct los, maar hij kon zich snel herstellen. Nu moet Coutinho in actie komen. Op een schot van een meter of 20 van Davy Prupper. Eerste actie dus voor Coutinho in deze wedstrijd. En dat is na 26 minuten bij nog altijd de 0-0 stand de keeper van Ado daarna geeft hem te pakken. Hij kiest er uiteindelijk voor om die bal direct weg te trappen. Richting de helft van Vitesse. Waar die wordt opgevangen door Jeroen Drost. Samen dus met Cassia achterin staand, centraal achterin bij de Arnhemmers. Die twee lieten net ook een stukje comedy capers zien. Weliswaar wat onder druk gezet door ADO-aanvallers. Maar dat was nou niet uitverdedigen volgens het boekje. En dat zal John van der Brom toch ook maar bevestigen in de gedachte... dat er wel het een en ander bij moet in zijn selectie. En het verhaal is natuurlijk nog altijd dat de man die nu bij ADO geschorst is... Timothy de Rijk, de Belgische verdediger... dat hij wellicht na deze wedstrijd de overstap naar Arnhem bekend zal maken. Dat zal afwachten zijn. Er gaat nog een hoop gebeuren in Den Haag de komende weken. Misschien wel met Lex Immers... die nu met grote passen richting de vitesse komt staat een paas geeft op Torstra. Torstra gaat schieten en de eerste redding, de eerste goede redding is er van Merit. Blijft 0-0. Het is 1-1 bij de Graafschap Ajax. Ook daar is een minuut of 25 gespeeld. En eerder vanmiddag won AZ met 3-1 van PSV. Straks de late wedstrijd is NAC Twente. Tot zo naar het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. NOS langs de lijn op 1 Dan kom je tot